Wij, wij beginnen de zogerles 55. Wij staan op de pagina Mem Dalit 44, de rechterkolom, onderaan de regel 33. Ik zal nog even een kleine. Even, dat. even terug gaan Ga op de begin van de alinea, de regel 26, heel even. Want we hebben nu over de letters MEM en LAMBED. En hij zegt ons zo dat de letter MEM is... Gest het van Zeran Pien? Kijk naar de tekening van deze les. We hebben hier rechts, een beetje zo net vanaf het midden, heb ik opgetekend weer gewoon als opfrissing voor ons de letters en de sferoot van, van de Zeran Dus de letter Jude is keter. Ja? De letter kaf is gogma. De letter Lamet is bina. Mem is, ge is geset, et cetera, et cetera. Dat hebben we geleerd al op de zoger, Maar even, even gewoon dat we het op een reetje alles hebben. Dus hij zegt zo. Hij zei het zo uh, vanaf de regel 26. Het geset van Zerenpin, en pien, Wat ik laat zien ook hier. Is uh, sorry, Mem. De letter mem is geset van zeer en pin. Uh, Kabel, die ontvangt uh, 27. Mij heb geen aarschuk, doo, die ontvangt van, uh, van het traptreden of van het, van het aspect dat tegenover is, tegenoverligt ligt welke. Geset ontvangt altijd van geset, ja, alleen van hogere. Kijk, gesed van de mem, ontvangt van de gesed van bina, ja of niet? Altijd, al. Natuurlijk verloopt het allemaal gewoon via, via alles via rood naar beneden, maar gesed ontvangt van de gesed van de bina, die omhoog, die hoger is. Okay. Ik heb het alleen zo, heb ik zo misschien niet goed gedaan? Natuurlijk moet het wel zijn okay. niet van de gina, maar van de hesset. Zo moet het natuurlijk van de hesset. Oké, dus. Geset van de Bina, ontvangt van geset van de Bina. En natuurlijk wat ontvangt van gezet van de Bina, gesedim natuurlijk. Uh, she, uh, Shehuzot, en dat is uh, uh, het geheim, wat bedoelt je geheim? Dat is dan wat staat in de Torah geschreven. Jomam uh, 28, Yitzaveh Shem, Hasdo, dat is in de psalmen staat geschreven. Psalm 42, dat aan de dagen hebben we toen gesproken daarover. Aan de dagen heeft die opgedragen zijn gesset. Omdat, ja, de, de, de eerste dag werd, de eerste, de eerste dag, van, de dag van de schepping was gesset. En we hebben gesproken daarover dat de gesset van de eerste dag heeft alles in zichzelf. Alle andere dagen. De heinoe. Dat wil zeggen, joma, joma de azil im kulhu jom, in dat 29 tot de punt. Dat wil zeggen, dag dat, dat loopt met alle dagen. Dus alle dagen heeft in zichzelf. Ja, de eerste dag van de schepping heeft alles wat, wat ronder zijn. Ja, in alle andere dagen. Alles überhaupt, alles wat in de hogere trap treden is, is meer dan alles wat beneden is. Eigenlijk? Die heeft alles wat beneden heeft, plus zichzelf ja, en plus nog iets wat hoger is. Zo so moeten we het zien. Uh, punt. Owa, het asagata mochen helde zeeranpien. En wanneer zeeranpien de mochen gaat, uh, zijn eigen mochen gaat uh, bevatten. En Mogen zijn mochen zijn, kijk naar mochen van zeeranpien. Dat zijn die, die, die drie eerste sphierot van, van zeeranpien. Met het licht wat daarin is. Ja, spherot, zijn als het ware En plus lichaam, plus licht daarin. Ja, zijn net als lichaam. Net als bij de mens. Lichaam is lichaam en daarin is licht. Zo so zijn de sferot en daarin is dan nefesh of hu -hu ruach of neshama. En dat zijn de drie eerste sferot Keter, uh, hochmabina uh, Of drie letters, jud kaaf en lamet dat zijn, uh, dat, is, dat is dan wanneer, wanneer de zeer en pin, zeer en pin normaal heeft zes verrot in zichzelf, ja, plus een puntje van maalgoed. Dat is, wanneer zeer en pin verkrijgt qua kracht, heeft die meer kracht, ontvangt uh, licht door, natuurlijk door de opwekking van de lachere, en die verkrijgt Gadloed. Gadloed betekent dat die de hogere, dat de gesed, als het ware, die steeg naar, naar het hoofd. Ja, als, als man, als uh, gebed. En dan verkreeg die zegt hij, mogin, mogin betekent licht dat in het hoofd is. Want mogin betekent hersenen. Letterlijk. Dus dan betekent het licht wat in, in het hoofd is. Duidelijk? Dat is wat hij, zo, wat hij vertelt dan, zegt hij, wanneer het zo gebeurt, dan, dan worden, kijk naar de, recht, naar de linker helft van de tekening, dan zien we dat, die zien we, kijk, rechts hebben we opgetekend gewoon, uh, Svirot en, en de letters van Zeer Pien, gewoon gewoon, één onder elkaar, ja, gewoon, Zoals so het in alfabet zijn is maar zeer een pin is normaal is hij opgebouwd uit lijnen ja rechts links rechts links dan is het uh, gegaat dus geset gwora feret van hem geset gwora feret dan zien we die zo so, Heset is geset is hier hebben we linker op de linkerhelft ghesed is rechter rechterlijn gwora linkerlijn en Teveret is een middeleeuw in het lichaam. Dus in het betekent. in het lichaam van Serapin. En dat is in de middelste sferot. En in, het hoge, in de hoge toestand, wanneer die ontvangt licht van. van morgen, licht van het hoofd. He, dan wat gaat het gebeuren, zegt hij. Dan het die stijgt op naar kwaliteit. Die stijgt op naar Chogma. Ja of niet? Rechts. Gaat altijd naar rechts en niet naar links. het die stijgt op naar Gochma. Gwora die stijgt op naar Bina. Ja, linkerlijn. Vol, gaat naar linkerlijn. Niet nooit een vrouwelijke gaat naar mannelijke. We zullen zien dat het ook zo We zullen zien later zullen zien in de test. Wat het allemaal, hoe kan nog verder gebeuren dingen. goddelijke logica, waarbij het soms heel iets anders is. Maar... Normaal is het zo. Gwora, is gewoon, omdat het linkerlijn is. Die steekt naar binnen. En die verret, van Tiferet, wordt dan daad. Dus ook de middellijn tussen die twee. Chochma uh, en Bina. Dat is wat hij ons vertelt. Dus dat is dan in de grote toestand. 31. We nemen za, ha geset de zeer salo, chochma. Oh, kijk nou wat hij zegt. Hij wil alleen maar ons even introductie geven om daar iets belangrijks te vertellen. En wij zien, zegt hij, dat die set, en de set is mem, de letter mem, die wij behandelen nu. En dan zegt hij dan, die letter, dus de gesed, of die letter mem, die steegt op naar, naar, naar, naar het hoofd. En daar wordt hij dan chogma tot gogma. Dus mem stijgt op hoog. En, als het ware, bekleed, de letter, bekleed Gochma, en de letter Kaf. Ja, de letter Kaf. En die gwora links, van hem, die ook stijgt ook weer op, naar de Bina. En die, dan die, die Lamed, Lamed dan komt, die lamet komt dan hier naartoe. Zie dat, die lamet de letter Lamed, komt dan hier naartoe. Naar, naar binnen. En. En. en, en Mem. Die steekt omhoog. En die wordt ook. Die komt ook dan op de plaats van. Van de. Van de. Like van de hochma. Ik heb het zo so opgetekend. Natuurlijk kan het. Um, de volgorde is niet zo so, so relevant. Maar dan zien we dat. Zien we dat. Um, dat bij het. We bij zien dan dat. Wanneer in de, in de grote toestand. Ja, dus wanneer de Pin echt een grote toestand heeft. Dan die mem. Kijk nou. Gesset. Van Pin, Die normaaliter. Normaaliter. Aan de top staat. Van, de, van het lichaam van Pin, Maar het is geen hoofd. Ja, kleine toestand. In een grote toestand, zegt hij, deze mem, die trekt op naar het hoofd en die trekt op natuurlijk naar, ik heb het alleen hier, ik trekt op naar Gochma en dan hebben we in het hoofd, hebben we dan de drie letters die vormen samen het woord Melach. Mem, lamet Kaf en dat heeft de betekenis koning. Dan wordt de koning zichtbaar. Hij gaat ons nu dat vertellen. Kijk nou hoe dat in deze taal is. Kijk, al die drie letters. Mem, lamet en Kaf. Die allemaal op elkaar volgen. Dat het allemaal zo verbonden met elkaar is. Dat het vormt de, de kracht wat heet Mellig koning. Hij gaat ook nog meer ons vertellen dat. En en en kijk nou nog meer wat er hier staat. Die jood is wat is de jood? Welke like sfera? Jood van de zermine. Ketter, ja. Yeah? En wat is ketter? Kroon. Ja, niet. Ketter is kroon. Dus dan uh, wordt het dat is dan. Uh, is als het ware. Als het ware, ik weet niet ga ik niet. goed teken. Als het ware een kroon. De ketter is als kroon. Heb ik niet zo goed opgetekend. Als kroon, ja, of zo. Zo misschien, oh, zo misschien beter. Als kroon, ja. Kroon, dan hebben we, ziet u dat wat het is? Dan, wanneer, kijk, wanneer die, die uh, mem, of gesed van Zeer en naar het hoofd. Dan in het hoofd wordt dan de koning. Mem, ja, mem gaat omhoog. Zie je dat? Mem gaat omhoog, naar het hoofd, dan zit in het hoofd, dan mem, lamet, kaf in het hoofd. Zie je dat? Rechts, rechter, rechter, rechter, de tekening rechts. Uh, alleen heb ik niet opgetekend dat die mem omhoog, komt, omhoog staat. Maar dat moet je gewoon zelf jezelf zien. Ik heb alleen dan met groen aangegeven dat het naar boven komt. Dan heb je in het hoofd, heb je dan het woord melk, koning, in het hoofd. Koning is hoofd, en dan boven, de, boven hem staat nog wat, nog de kroon, de jood is de kroon van de koning. Dan in het hoofd heb je dan de kroon, dat is dan de schepper zelf, als het ware de, de vertegenwoordiger van de schepper zelf, en dan heb je een hoofd, in het hoofd heb je toch de koning. En dan onderaan, in het lichaam, heb je, heb je datgene wat heet wereld, Zeeranpien heet wereld. onthoud dat wat wereld is. En niet denken aan allerlei materie. Materie is allemaal later. Dat is allemaal, allemaal uitwerking daarvan. Maar het is niet dat het is... Maar dan zeeranpien is de, de wereld. Oftewel het koninkrijk. Verderlijk? Alles. Dan heb je in de grote toestand. Wanneer de koning zich manifesteert. De kracht van de koning zich manifesteert. Natuurlijk de kracht van de schepper. Uh, die zich manifesteert. Dan heb je in het hoofd Mellach, de koning, en de koning, en boven de koning is de, de kroon, de en we gaan dan verder, hij zal ons dan verder vertellen wel, hoe dat verder is. En, en dat is natuurlijk de troef geweest van de letter Mem. Dat zij dacht, nou kijk nou, als, da, als ik dan naar een hoofd optrek, dan is de koning, dan ben ik dan, de, dan, ben ik dan in mei is dan de, woord, de kracht van koning opgeschreven, ja? in mei, mem, zegt hij dan. Nou, dan kan ik dan, in het hoofd kan ik kunnen geen klipot aanzuigen, ja? Dus, duidelijk, in het hoofd kunnen. nou, dan kan ik leden, de hele schepping kan ik leden naar de gmartikel, naar de uiteindelijke correctie. Dat was de argumentatie van die mem. En nog eventjes, nog misschien een pagina of zo, dan ga je ons ook nog een keer vertellen, zeer diep, wat dat allemaal dat play wat het allemaal dat spelletje is tussen de schepper en de zeer en die lettertjes. De letters die komen naar de schepper, wat het allemaal is, nog erg fijn, hoe dat allemaal dat hemel, de, de hemelse ja, uh, krachten, hoe dat allemaal is dat elke letter komt bij de schepper verschijnen. Etc, is geweldig, komt nieuw. Maar kijk nou wat, die, wat hij ons vertelt. Dat is eventjes introductie, wat ik een beetje heb opgetekend en een beetje gezegd. Uh, nog een keer. Dus dat die, als de mem stijgt op naar, naar als gese stijgt op naar de hoogma, dan wordt die gese tot gogma. Nou, het is natuurlijk... Uh, alles draait om, natuurlijk om uiteindelijk licht van hoogmaat te ontvangen. Wijsheid te ontvangen. We as Nikla, Orp, Nea, Chaim, Mina, Oh, zeg je dat. Wanneer die mem steekt op naar het hoofd. En dan wordt dan, in het hoofd wordt dan melig de koning. Zeg, kijk wat hij zegt, wat hij ons zegt. Dan, 32, Onthuld wordt het licht van de koning. Het licht van het gezicht van de koning van het leven. Van Zeranpien. Het licht van de, kijk nog een keer, het licht van het gezicht van de koning. Gezicht, omdat, waarom is het gezicht? Omdat het hoofd is. Ziet dat, iedereen ziet het. Keter, gogma, bina, dat is hoofd. Ja, hoofd is gezicht. Duidelijk? Dus dan kunnen we straks begrijpen de Torah, wat de Torah allemaal vertelt. Als de Torah zegt panim of gezicht, dan heb altijd in de gaten, denk altijd waar het gaat, of waar staat het, waar, waar sprake is, op de, boom, aan, op de boom, aan de boom van levens. levens. Altijd in het hoofd, dan weet je het er maar bijna is. En niet alleen maar blijven daar in de religieuze taal slingeren. En zonder iets te begrijpen, zonder iets te ervaren. Dan weet je, kijk, dan die mem steekt omhoog. Dan zegt hij ons. Dan wordt uh, onthuld de het, het licht van het gezicht van de koning van het leven. Van Zeer en wordt onthuld. Waarom? De koning staat dan in. Het hele woord koning, mem, lamed, uh, kaf, staat dan in het hoofd. En ontvangt dan licht van Chogma. Ja, de hele koning, als het ware, ontvangt licht van Gogma. Dat betekent dat zijn gezicht wordt dan stralend van, ja, van dat licht, van het licht van het uh, gogma. Ja, Want Mem steekt naar Gogma, ontvangt Chogma. En dan hebben we het woord Melle koning. En die ontvangt dan het, gezicht, uh, het licht Gogma. Zo. Nou, dat was even. Kleine toelichting, begin van de toelichting van wat vorige keer was aan het einde van de les over de letter mem en wat we nu gaan doen. 33. We zoeken dat mem le va aima linkerkolom de eerste regel. We hebben zo de. די יתקרת מלח וכיוון שיתגלת ואור פני מלח באולם ודאי לא תגיה עוד דרי אחיזה לחיצונים וגמר התקון ו... יגיה נוכל ככה וגמר התקון יגיה מובטח פיר Baulam. Oké. Okay. 33. Onderaan de rechterkolom. kolom. We zeggen. En dat is het argument. Van de letter mem. Leme ware waal. Om door, door haar. De wereld. Te laten, te, laten, te laten scheppen. De eerste regel. Van de linker kolom. zo. Van, van dit aspect, door dit aspect wat wij behandelden, de en dan worden van, de woorden van Zoger worden geciteerd, de bi het melig, want in mij wordt de melk genoemd, de koning wordt genoemd. Ja, begint zie het het woord melig koning begint met mij, dus ik maak het woord op, betekent woord is macht is kracht, duidelijk? Dan zegt door mij wordt melig koning genoemd. Okay. En wat betekent dat? twee Shidgale, 2, Orpneya, Melagboulaan. En aangezien uh, het licht van het gezicht van de koning wordt onthuld in de wereld. Ja, dus al die, die drie letters van de koning staan nu in het hoofd. En in het hoofd straalt het licht, toch maar. Dus aangezien het. Uh, het licht van het gezicht van de koning wordt uh, onthuld in de wereld. Wat daar lot je hier je ode gezelligheid? Zo natuurlijk dat er zal niet meer, dat, dat, dat, dan zal het niet meer aangrepen uh, zijn van de, van de buitenstaanders. Duidelijk? in het hoofd kunnen geen buitenstaanders komen. Dus geen vreemde, geen, geen klipot. Oegmaar, maar, ook je je baulam, en de uiteindelijke correctie zal dan verzekerd worden in de wereld. Duidelijk? Dat was de argument van die MEM. Kijk nou, wat allemaal wat we hebben nu verteld dat was de argument van die MEM. Nou, de, kijk nou, zij had, wat, ik nu, wat ik nu heb opgete, opgetekend op het board, dat heeft dat heeft ook de MEM opgetekend bij de schepper, ja, die heb je ook die tekeningen, kan ook, waar kan je die tekeningen, heb ik die tekeningen ergens gezien, alle tekeningen die ik voor jullie opmaak, heb ik ze ergens ge gezien, heb ik ze ergens ge uh, gezien op het internet, of een, van een leraar, heb ik nergens nou ergens gezien, gewoon wat staat in de zorg, tekenen we gewoon even, om illustratie alleen, dus dat was de argument van die mem, duidelijk. En dan zegt hij dan op die manier kan ik dan dat, uh, gewaarborgd gaan worden dat, dat ik zal leiden als ik aan de top zou staan van een hele concern van al die 32 let, 22, sorry, 22 letters, dan zal, dan zal ik dan leiden dan tot gemarticum, tot de uiteindelijke correctie, de hele schepping. Vijf. Maar de schepper ziet verder, ziet, ziet meer, dieper. Hij zegt zo: "Vijf. Lo, ware, wach alma, begin de alma zes iets taaich lamela. De zoger zegt. De Schepper zegt met de woorden in de woorden van zoger: Ik zal de ik zal de wereld niet door jou scheppen, want want de wereld heeft de koning nodig. De koning nodig. Zo zien, dubbele punt. Zes. Klomar, iev afschar legalot zeifen. Or shell, or ze vaolam mishum, shehaolam zarech sheetlabesh acht A de regels die je in melech kijk naar u je zegt. Klomar zes, zes. Ievschaar is onmogelijk, legalot or ze baulam, om dit licht in de wereld uh, op geen manier uh, uh, Baalam, nee, het is, het is nee, nog een keer. Ietszal, het is onmogelijk om dit licht in de wereld uh, te ont, uh, onthullen. Te onthullen. Mishum, haalam zeg ik, om dat de wereld zeg ik ziet la besch uh, dient. Um, uh, dit, grote, dit grote licht dient uh, inge, inge, ingebed worden. Dit grote licht dient ingebed worden. Raak begimel uit de Alleen maar slechts in die drie letters melach. Van melach. Van die koning. Wat wil die zeggen? Alles wordt doorgegeven. Kijk nou. Van de bina. We hebben alleen nog bina. Bina het geeft door. We hebben gezien. Aan zeer aan bin. Duidelijk. Hij zegt weer wat geset. Uh, tegen de geset. Etcetera, etcetera. Zerampin geeft het weer door aan de maalgoed. Aan de Nukwa, Ja? De Nukwa, Maalgoed. En maalgoed geeft door weer. Maalgoed van de wereld. Dat is geeft door aan wie? Aan alles wat bestaat. Alle krachten en zielen die bestaan in Bria, Itzira, Weisia. En dan komt ook naar onze wereld. De krachten. Dat zijn alle schepselen die allemaal oneindige. Oneindige hoeveelheden en types, typen, uh, schepselen, allemaal ontvangen ze dan via, via die keten het licht. Dus de zes verrot van Serapien, de onderste, normale zes verrot, geset, gwaratje, feret, netze, net is zoot, is lichaam. En dat heet ook wereld. Ja? Waarom? De wereld kan alleen zijn. Wat is de wereld? Serapien is. Zes uiteinden. Zes sferot heet zes uiteinden. Onthoud dat erg goed. Als wij spreken van zeer en pin, dan is het altijd zes uiteinden. Wat is dan zes uiteinden? Vier windstreken. Ja? Vier richtingen van vier windstreken. Hoger en boven en beneden. Duidelijk? Dat is zeer en pin. Dat is dan de eigenschap van serenpien qua krachten. En daarom zien we ook in onze wereld die zes, die zes uh, dimensies. Duidelijk? Dat heet wereld. Onthoud het allemaal. Wat boven is, heet, is geen geen wereld. Ja, dat is de wereld. Natuurlijk, men spreekt ook van Bina, is ook de hoge wereld. Hey, de hoge wereld. Want ook de kiemen van die zes kan je ook vinden in de onderste kant van de Bina. Duidelijk. Bina heeft ook tien sfeerrot. Ja of niet? Dan in Bina heb je ook een Zeranpien van Bina. Ja of niet? Zes je Gesset, net zo Netzer, je soort van de Bina. Daaruit ontvangt de kracht Zeranpien. Maar in Zeranpien, dat is de wereld. Zeranpien, dat oh, is de wereld. Oké, okay? onthoud het echt. En dat de wereld, dat is een an Zeranpien, en eindigt met een malgoed, met een koninkrijk. Oké. Okay? Okay. Wat zegt die ons nu? Dat het is onmogelijk... Om dit grote licht, wat komt nu? Hier in, via de Serapien, via het hoofd. Waarom is het grote licht? Die komt morgen in, in het hoofd van Serapien. Het is natuurlijk gigantisch licht. Hij zegt: Het is onmogelijk om dit grote licht, om dit licht in de wereld te, te onthuld te woor, laten worden. Wat is de wereld? De onderste gedeelte van Serapien. Dus, Mem. Uh, dat, al, die, al die zes verrood van zeer en pieen, uh, en plus uh, natuurlijk alles wat eronder is. Het is onmogelijk om dat, te uh, dat, uh, dat licht in de wereld te onthullen. Mishum omdat de wereld heeft nodig, let op, de wereld, wat is de wereld? Dat is dan die zes verrood van zeer en De wereld heeft nodig, wat heeft je nodig? Heeft, het, heeft nodig dat dit grote licht van het hoofd, zie, dat is dat van welke grote licht? Van, die, van het hoofd. Van de Mochin, van het hoofd van Serapin. Dat, dat dit hoge licht zich inbed in die drie letters van de melk, van die drie letters van de koning. Dus welke letters? Dat licht moet hier ingebed worden in Mem, Lamet en Kaf. Weet dan is die letter Mem als het ware de doorvoerde, doorvoerder, doorvoerster van het licht, van het hoofd in de wereld. Iedereen ziet het. De Mem op haar eigen plaats staat wel aan de grens. Die staat, die begint aan het hoofd, staat die aan het hoofd van het lichaam. Ja of niet? Het lichaam, het lichaam is zes verrot van zeren pin. De het net En die kan je ook weergeven in letters mem. Ja, mem, nun, sammig ein p. En die zes voor van 0 en die heet de wereld. Ja, zes uiteinden, ja, Vier windstreken, ho, boven en beneden. Onthoud het erg goed? Uh, welke hoofdwit windstreken? Geset, en dan ga ik verder naar alles uitleggen, direct. Geset, kvoratje, veret. Komt wel later, dan wordt het, het rommelig. Dus, wat hij wil zeggen, dat het, dat het, dat het grote licht in het, uit het hoofd, die moet ingebed worden in, uh, in, uh, in de wereld, en die kan ingebed worden in de wereld, in Zerenpien, Alleen door die drie letters, door de koning. Me, mem, Lamet uh, uh, en Kaf. Zie je dat Mem, Lamet en Kaf? Dat is koning. Dus het licht kan uh, doorgesluisd worden naar de wereld alleen door de koning. eigenlijk door die drie, drie letters. Mem, uh, Lamet en Kaf. In die volgorde, ze mogen niet verspring, verspringd worden, ze mogen niet verplaatst worden. Dus als mem zegt, nou laat met mij de wereld, uh, de, de wereld scheppen. dan moet je dat die mem zetten dan aan de top, oh, de, aan de top. Dan, on, dan, gaan de verbanden tussen die kaf. lamet en mem, dus, tussen uh, die vormen, het woord koning, de kracht van de koning, die gaan dan niet in de wereld functioneren. Dus een mooie poging was van die mems, ze, ze wilde wel natuurlijk haar best doen. Uh, maar de schepper dan ver, vertelt aan elke letter, zal straks zullen we leren, dat de schepper vertelt nu aan elke letter, vertelt die haar eigen, haar eigen laten we zeggen, haar eigen eigenschappen. Ja, elke letter weet natuurlijk van zichzelf een beetje, maar zij weten nog niet al die verbanden die de schepper weet. Duidelijk. En daarom, de schepper vertelt aan elke letter afzonderlijk van, kijk nou. Jij bent een, een schaat van een letter. Jij bent goed, jij bent... Maar, jij hebt dit en dat en dat. Jij hebt toch wel in het systeem van onreine krachten nog een tegenligger. Die, ja, die jij misschien onder, uh, uh, uh, over het hoofd ziet. Maar dat wel bestaat. Ja, duidelijk. En wanneer die letter, elke letter die krijgt van hem, van de schepper, te horen. Waarom zij niet, uh, door haar, waarom, niet, waarom door haar de wereld niet geschapen kan worden. Ja, dan wordt ze tevreden. Dan gaat ze even terug en ze, niet met een, uh, niet met een uh, boze of een bloze gezicht loos gezicht, duidelijk. Ze gaat gewoon naar haar eigen plaats en ze weet haar van haar functioneren. Duidelijk. En ze gaat geen argumenten meer voeren met de schepper, want dan ze heeft geleerd, gewaardeerd, geleerd, wat haar plaats is in het geheel. Duidelijk. En dat is ook een les voor ons straks. Dat ook wij moeten, iedereen moet zijn eigen plaats zien in, in het hele structuur. Van het heelal. Alleen jouw eigen, jouw eigen leven te vervulling, tot vervulling te brengen. Dan ben je ook, en dan moet je ook luisteren, natuurlijk, naar de schepper, die van jou, binnen jou, uh, aanwijzingen jou geeft. En niet tegenstribbelen. Ja, dan zien we dat geen letter heeft tegens, tegenstribbeling gedaan met de schepper. Je kon toch zeggen dit en dat en, maar de argumenten van de schepper waren voor haar, voor haar voldoende. De schepper zei, nee, omdat dat en dat en dat en dat, vriendelijk heb je, kijk nou, hij zegt, hoe, wat de manager is, jij bent wel lief, zegt hij, tegen elke letter, zie je dat? hij zegt, jij bent mooi, jij bent wel prachtig, jij bent dat, dat, ja, maar toch wel, niet, ik kan jou, de, door jou dus echt, behandeld haar, echt flink, niet, niet zomaar dat, uh, ja, een briefje, een briefje sturen van, ja, we wensen jou met je sollicitatie, het allerbeste, dat en dat. Wees, we, ja, we bergen op jouw... Eh, sollicitatie in ons dossier... en mocht er wel... dat zijn allemaal mooie, mooie praatjes... maar de schrijver geeft argumenten... wat? Ja, aan elke letter. Dus wat zegt hij ons nu? Dat... De, de, de, het licht, dat grote licht... van de moging... van het hoofd van Serantin kan in de wereld komen, de wereld is dan vanaf Zerenpien, vanaf die zes vierot van Zerenpien, dat is de echte Zerenpien, hoofd is niet Zerenpien, het is alleen maar bijkomt, bij Zerenpien, bijkomstig iets, wat komt alleen omwille van het geef van de lagere, maar zijn eigen essentie is dan die zes vierot van hem, En dat is de wereld, dan zegt hij dat het licht van het hoge licht van het hoofd, kan alleen maar Binnenkomen in de wereld. Alleen door die combinatie van die krachten van die Mem, Lammech, Lamet lame en Kaf. Die maken dan het woord koning. Daarom zegt de schepper: de wereld kan niet zonder koning. Wie is de wereld? <coughs> Dat is die zes sferot van en pin. En die kan niet zonder koning. Die kan niet zonder de vorming van, van die Mem is Geset. Lamet is bina, en zo. En dan, en dan, bij het, wanneer de schepselen, dat is de mensen, uh, hun weg beteren, beteren. Dan steeds, bij elke betering van onze handelingen, gaat die mem, gaat die geset omhoog naar het hoofd. En dan vormt het dan, in het hoofd wordt dan dit, de woord, het woord Koning gevormd. Duidelijk? Als, een, als de mens staat op zijn eigen plaats... dan wordt als het ware nog via het hoofd... een soort scheiding gemaakt ja, tussen koning. Ze staan wel onder elkaar. Maar pas wanneer de mens zijn, zijn handelingen betert. Ja. En gedachten en alles, intenties dan die mem steekt in het hoofd, in het hoofd wordt dan de koning gevormd, dan de hele koning dan, de koning ontvangt dan het licht van het hoofd, duidelijk, en die blijft daar niet altijd in het hoofd, alleen maar poosjes, alleen even als reactie op het goed doen van iemand, maar daarna, direct daarop, gaat dat licht van die koning, gaat allemaal naar beneden, de mem die keert terug natuurlijk, de mem, die was even in het hoofd geweest, door opwekking van uh, Jeroen bijvoorbeeld. Jij hebt iets goeds gedaan, dan die mem gaat omhoog, wordt koning tot koning. Jij gaat daarmee de koning, als het ware, uh, uh, uh, aanroepen op die manier. Dat, dat, dat, iedereen begreep het, De koning aanroepen. Dat is wat wij doen dan wanneer wij dan uh, wat hij het lands laten zien. Dat die mem gaat naar het hoofd, daar wordt melk, koning in het hoofd wordt gevormd. Met de kroon erbij. En daarna, alles gaat dan hoe verder? Alles gaat dan naar boven tot aan één sof. Want alleen maar één sof kan licht geven, hè? niet iemand anders. We zeggen alleen: iemand geeft, mama geeft of iets. Mama krijgt het weer van papa, et cetera, et cetera. En papa krijgt het van Philips. Ja, en Philips kreeg het verder van, weet het, zo van, de, van de Nederlandse bank, et cetera, et allemaal, allemaal gaat het heel omhoog en verder. Maar zo gaat het naar één door wat jij hebt gedaan, iets goeds, alles gaat omhoog, eigenlijk. En, als, en dan gaat het verder van de één gaat het licht weer, alle kanalen weer, stap voor stap naar beneden. En die gaat naar die melk, <coughs> de, de koning, naar al die drie letters, mem, lamet en kaf, wat in het hoofd staat, die, die krijgen dan het licht, het hoge licht, en dan met het licht, via de middelste lijn gaat die mem naar beneden. En die mem brengt, ja, die geset, die brengt dan al het licht van boven, wat in die mate natuurlijk, waarin het, waarin het opgewekt werd, die brengt dat licht naar de wereld. De wereld is dan die zes rood. Zes virot van zeer en Duidelijk hoe dat een beetje werkt. Dus die mem keert weer terug dan. Ja, licht wordt ontvangen. Van beneden wordt opgewekt. Ja, gaat allemaal naar Eindsof. Van Eindsof keert terug allemaal. Naar, door al die kanalen van de boom des levens. Gaat weer naar beneden. Komt uiteindelijk tot, die, tot het woord koning. Die mem, lamet kaf. Koning, die koning ontvangt dat, en die koning geeft dat verder naar zijn konings geeft, geeft verder aan naar de wereld en dat mem die keert weer terug naar haar eigen plaats, en op die manier die mem kan verder doorgeven alle licht wat natuurlijk ieder, ieder naar zijn eigen naar zijn eigen maat, natuurlijk dat is dan even en de, wat hij ons een beetje vertelt oké okay. Acht. Nader We zeshoe dat, we zeshoe Nee. Tu, le atrecht, ant, ve lamer, we haf, de ha, loyaut, tin, le alma, le meikam, belomelach, klomar, šuvi. 11. ze Weet Ve'it Weid habri. Himaut ijod. Lamet. We kaf. We kaf. We azze twaalf. Te hiemit sijod. Sheid galeha or ha gadool ha ze. En nu kijk nou wat de schrijver zegt. We ze ze dat is wat geschreven is. Of wat gezegd wordt. In de zoog. De negen woorden van Sogar zien dat is zo vet en grote letters gedrukt. Toe letterlijk, keer terug naar jouw eigen plaats, zegt de schepper tegen die mem. Want zei men, de mem die wilde allemaal aan de top gaan, te komen te staan. Ja? Waar aan de top? De mem die wilde waar aan de top komen te staan? Hm? Wie wil het wat zeggen? Dat de wereld door haar geschapen wordt. Aan het begin van het alfabet. Of aan het begin van de Torah. Aan het begin van Torah. Waarschijnlijk. Ja? Aan de Torah. Dus in ieder geval. Ze wil dan uh, naar omhoog komen te staan. Dan hij zegt tegen haar. Toe laat recht. Keer terug naar je eigen plaats. Dus hier naar je plaats. Als gezet van zeer Want dan heb je. Oké. Okay, waar gaat het? And. Jij. Dus keer terug naar jouw eigen plaats. Zegt hij. Jij. Dus jij ja, bent letter Mem. We Lameg, en de letter Lameg, zie je, goed, want de Lameg stond ook op het punt om ook weer haar play te, te doen bij de schepper. Hij zegt, nou Lameg moet ook weer wegwezen naar haar eigen plaats. Naar eigen plaats komen te staan, zie je? We have we en ook de letter kaf kijk nou de letter kaf want na Mem, wie is de volgende? Wie is de volgende in de rij? Wie heeft het nummertje getrokken? De volgende, het volgende nummertje na Mem. Wie moet nu ook bij de audiëntie komen? De volgende letter. Lamet, ja of niet? Ja. En la na Lamet moet ook Kaf komen. Dat de, seger, de schepper direct zegt. Alle drie moeten weer naar hun eigen, naar dezelfde pla naar hun eigen plaats komen. Mem, Lamet en Kaf. Omdat zij zijn organisch verbonden met elkaar. Okay. Komma, 9 na de komma. De haal loja uit. Tien le alma. Want, zegt de schepper. Het is, het, het is niet fijn. Le alma voor de wereld. Le meikam Belomelijk. Om te staan. Zonder koning. Ook hier op aarde. De koningen op aarde. Is het ook, ook als het ware. De weerspiegeling. Van die krachten. Zo uh, so is het in het alles. Eigenlijk? Het is de koning, hier is een bindende functie. Net zoals so de koning, wat wij nu leren, is een bindende, yeah, bindende kracht. Waarbij het verbindt het hoofd, de schepper. Kijk nou hier wat hier staat aan de rechterkant. Verbindt de schepper, de kroon. Zie je dat? De schepper. En de hoofd, het hoofd. En het lichaam en de wereld zelf zo ook in, in een land, eigenlijk, de koning is, was, en is, is nog steeds natuurlijk, uh, is een, als het ware, qua kracht, qua, uh, als het ware, niet natuurlijk, het is natuurlijk een zinnenbeeld, ten aanzien van het hogere, maar toch was altijd, ge, altijd gespeeld, een, een bindende functie, duidelijk, van de koning, koning, die bindt alle krachten, alle tegenstrijdige krachten, met elkaar, aan uh, de kroon, als het ware. Kroon bindt alles. Klobar. Dat wil zeggen, het laatste woord van de regel 10. Shuvi, keer terug, zegt hij. Elf, lemme kom naar jouw plaats. Weet chabri, en verbind jezelf. je jod, met de letters lamet. we kaf. Met de letters LAMET en K. naar hij eigen plaats terug, hij. We, A's, en dan, twaalf. je met ze dan zal de realiteit zijn, dat dit geweldige grote licht, dat in het hoofd is, zal onthuld worden in de wereld. Wat is de wereld? Zes, Verod van Zerenpien. Ze Duidelijk dat dit verbonden is qua krachten die al die drie, melch, mel, mel, mel, Mem, Lamed en K, verbonden met elkaar zijn. En alleen daardoor dat jullie steeds, altijd op jullie eigen plaats blijven staan, daardoor zal de wereld, uh, uh, zeggen dat, verzekerd blijven dat het licht, dit geweldig licht van het hoofd, zal wel in de wereld. Aanwezig zijn. Tijdelijk? Kijk nou hoe dat in deze taal zit. Dat zijn de eenheden wat we nu. We de wetten, wat de wetmatigheden, wat we nu leren, zijn voor altijd. Dus hieruit kunnen we alles leren. Dat niet dat de menselijke, de aan de tijd gebonden ideeën, dat. Uh, ben je koninklijk, ben je koninkrijk gezind, gezind of niet? Weet ik wat, de mensen die kunnen dat. Verschillende, van verschillende slagen mensen zijn. Wij zien het wel, dat het toch wel de koning is, belangrijke iets. Het is uitstraling van de, van de schepper. Moet je niet natuurlijk naar de mens kijken ofzo, so, maar het is ook, alles is niet toevallig, <coughs> dat die en die en die tot mellig is uitgeroepen, dat in die en die, die familie is tot mellig uitgeroepen, is absoluut niet, het is absoluut van hemel komt ja, hoe kan dat? Ja, ja we weten, weten niet hoe dit zit. We zien alleen maar de buitenkant. Maar zo is het wel. En, uh, dus, we zien het wel dat het koninkrijk dat allemaal zit, uh, inge, inge, zeg maar, ingebouwd intrinsiek in het heelal. En daarom, hier op aarde, is ook dan natuurlijk een zinnebeeld daarvan. En natuurlijk, ook dat is uh, belangrijk ook in onze. Ik heb ook verteld hoe wij, uh, als het iets gebeurt, bijvoorbeeld hier in Nederland, uh, waarbij een uh, inauguratie is of zoiets, so, ja, allerlei. ...beelden waarbij de koning... ...koninklijke familie bij elkaar komt... ...met een koets of zo... So. ...dan gaan we wel naar buiten... ...ik en mijn vrouw... Ook bijvoorbeeld ...hier yeah, hier bij ons ook in de Spijstraat, ...liep ik ook door de stoet... ...weet je, de koets en alles... ...bij de huwelijk van de laatste huwelijk... And ...vier jaar geleden... Maxi, ...maxima, maxima... ...en we stonden nu no direct op de hoek... ...en het is geweldig om dat te zien... ...want... Als je natuurlijk dat projecteert op het de eeuwigheid, op de schepper, dan zie je hoe dat allemaal door men, der de koning van, niet eens een koning, maar goed, de koning, en, koning van vlees en bloed, hoe de mensen dan in verroering komen door een koets, door weet uh, ik veel, en, uh, de mens, de, en blut, dat de mensen, menselijk, dus van vlees en bloed, dat dit allemaal door de stad heen uh, ronselt en laat staan dat dit allemaal... de kracht van de schepper... om dat te zien... dat, dat ongekend... Uh, het is niet vergelijkbaar... met welke koninkrijk... of met alle koninkrijken van de wereld... koninkrijken van de wereld... de kracht en de macht van de schepper... en om dat zelfs... Uh, zelfs, een, een, zelfs een, uh, op een, voor een jota te zien... geestelijk de kracht van de schepper, en de stoet van de schepper, zoals Jegeskel had gezien. Ja, Je Je Je Jezekiel had beschreven hoe dat allemaal de Merkava, hoe dat de, de koning, het, hoe dat de, de wagen van de schepper, hoe dat eruit zag. Alleen maar met beelden, van aardse beelden, hoe hij wat hij gezien had. En men vertelt dat bij het ontvangen van de Torah, op de berg Sinai, <coughs> staat geschreven, dat, een, dat een, de laagste dienstmeisje kon meer zien dan, dan hij, dan de Ezekiel. Van de schepper kon de, de, laagste, de laagste dienstmeid, die ook, dat, die ook meemaakte, het ontvangen van de Torah, met al die donders, met al het, met al het geweldige panorama van allemaal, hoe dat allemaal... Uh, wat zij ervoeren allemaal. het hele volk. Heeft de God gezien. En dat, dat, dat, dat zo'n dienstmeid kon meer zien. Dan, de, dan, de, dan die grote Ezekiel. Die een goddelijke man was. Die dan ook de derde der, der tempel heeft. Helemaal gedetailleerd. Beschreven. Precies hoe dat zou eruit zien. Wat aan de mens gegeven kan worden. Dertien. We am, deha loyaood le alma le meikam veertien belomela Dertien. We am, en dat is om de reden, deha loyaood dat zie hier, het is niet goed voor de wereld om te staan bloemelah zonder koning klomar dat wil zeggen sche een haulam la mode. ik vertaal direct dan nee laat het. oli 15 oli blo hit, hit pas blo hit lapshut baseder gimel avt zestien zestin mela. Nog een keer vanaf de dertien. Die jullie kunnen volgen. We hoe met amen. Dat is om de reden. De ha loja uit. Dat het, zie hier, dat het niet uh, goed is. Niet, niet goed is. Dat niet niet goed is. Loja uit. Dat is niet fijn. Niet mooi. Ja, nooit so no, Loja uit. Ne, niet toepassen, Niet fijn is het. Le alma voor de wereld. Lemeekam, Belomelach, om te staan zonder koning. En in de, de, de wereld kunnen we zien, natuurlijk, we altijd zien dat, de zeer en peen, natuurlijk. En onze wereld, natuurlijk, dat is dan een, een ver, ver weg, uh, oh, zeggen we dat overeenkomst, ook met die besturing, met het besturingssysteem. Natuurlijk, ook in onze wereld is ook, die overeenkomsten natuurlijk bestaan, zoals in de hogere wereld. Absoluut. Maar wij spreken, wij natuurlijk over deze, over wat in de kiem is, de wereld wat echt in, de, in het besturingssysteem is. En de rest komt natuurlijk dan, al dat software, al dat hardware, al dat mechaniek, mechaniek. net zoals als je kijkt nou bijvoorbeeld nu in de moderne tijd, en hele fabriek, ook hier in Japan overal, er bestaat ergens gewoon een computertje dat staat ergens in een kamertje, en daaruit al oh, het hele proces wordt allemaal gestuurd, bestuurd. Het hele proces. En daar staan enorme grote vallen, grote, hoe heet het, assen. grote eh, tonnen aan, aan metaal. En dat draait alles perfect, netjes ook. Daar tonnen, honderden tonnen aan metaal. al die turbines en alles. Alles draait aan. En het allemaal wordt bestuurd door die elektronische schema. Elektronische schema, allemaal dat. Kijk dat? Dat so okay. kunnen we wel voorstellen. Waarom kunnen we niet voorstellen dat het uit besturingskracht, ook hier, is, ook de wereld, is, die zes, zes vier rood van Serapien, alles komt right. daaruit. Plus de zevende, uh, dat één puntje van de maalgoed. Wat we hebben geleerd, dat Shoshana, dat de lelie yeah, de onder de doorn, yeah? alles daaruit voortvloeit. Al die zes dimensies van de wereld. Uh, dus het is niet, het past niet voor de wereld om zonder koning te staan. Shayne Allah ya khola dat geen wereld, dat de wereld kan niet bestaan. Laten we nog even afmaken dat deze zin. En dan kunnen we maken we een pauze. Dat dat Shayne Allah ya khola dat de wereld kan niet standhouden, olyd kajem en en voortbestaan 15 en voortbestaan Blo, Hitler, zonder bekleed te zijn, beseder gimele jod melach. Om bekleed te worden op die drie letters van de koning: Mem, Lamet en Kaf. Duidelijk? Daardoor komt alles naar de wereld, naar de Iran dat? Die drie letters. Daaruit brengen ze alles, al het licht brengen ze naar de wereld. Dus ze en Pien. En dat gaat verder naar de Malchut. Ja, duidelijk. Naar de Malchut heeft ook uh, haar eigen zes En dat gaat weer naar de zes naar die Bria. En Bria krijgt ook dezelfde. Duidelijk, et cetera, et cetera. Naar, de, naar de, alle werelden. Um.